Half uur. Christian met het NOS-journaal. De invoering van het leenstelsel heeft uiteindelijk geen effect gehad op het aantal studenten dat aan een studie begon. De instroom was afgelopen jaar weer ongeveer even hoog als voor de invoering van het leenstelsel. Blijkt uit cijfers van minister Van Engelshoven. Tegenstanders vreesden dat het hoger onderwijs door het leenstelsel minder toegankelijk zou worden. Volgens Van Engelshoven valt dat dus mee. Maar ze vindt wel dat te veel studenten in het eerste jaar uitvallen. Het toezicht op slachthuizen en het veevervoer naartoe is onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw. Controleurs durven niet meer bij bepaalde slachthuizen te komen... uit angst voor intimidatie en mishandeling. Ook zitten er te grote verschillen in de normen die de controleurs hanteren. Minister Schouten zegt nu onder meer extra camera toezicht te overwegen. Google moet bijna een miljard euro aan de Franse staat betalen. De techgigant heeft voor 500 miljoen euro geschikt... en betaalt daar bovenop nog eens 465 miljoen euro aan belastingen. Daarmee voorkomt Google wel een gang naar de rechter. Het bedrijf ligt al jaren onder vuur in Frankrijk... omdat het te weinig belasting zou betalen. Mensen met een inkomen vanaf 35.000 euro gaan er volgend jaar ruim 2% op vooruit... ...meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte cijfers over Prinsjesdag. Ook voor de meeste andere inkomensgroepen neemt de koopkracht toe. Het CPB ging voor komend jaar nog uit van een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,2%. In Londen zijn vijf mensen opgepakt aan de vooravond van de klimaatdemonstratie morgen... Drie mannen en twee vrouwen werden opgepakt omdat ze van plan waren om morgen bij de luchthaven Heathrow met drones te vliegen. Om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De actiegroep waarvan ze lid zijn zegt dat de actie morgen gewoon doorgaat. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen of motregen. Morgen overdag valt vooral in het zuiden en oosten van het land nog wat lichte regen. Elders is het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 From Heart Dance Records, you're listening to the soothing sounds of peaceful radio.